Uur. Dit is Maud Schreurs met het nws journaal De patiënten per gemeente aan, maar niet de bron van de besmetting. Q-Koorts brak in 2007 uit in Brabant en duurde tot 2010. Duizenden mensen raakten besmet en 74 mensen overleden. Van 48 molens draaien de wieken voorlopig niet. Het risico bestaat dat er bouten zijn gescheurd en losgeraakt... zegt de vereniging De Hollandse Molen... Bij twee molens, in Schiedam en Haastrecht, is dat al gebeurd. Om te voorkomen dat er wieken losschieten... zijn alle molens met zogeheten deelbare molenroeden stilgezet. Van Zeeland tot Friesland, en bijna elke provincie staat er wel één. Blijkt uit een lijst van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. De politie in Duitsland is vandaag extra alert... bij de eerste competitiewedstrijden in de Bundesliga... na de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund... De meeste politie is op de been bij de wedstrijd van Borussia Dortmund... dat vanmiddag thuis tegen Eintracht Frankfurt speelt. Bij de aanslag voorafgaand aan de Champions League wedstrijd tegen AS Monaco... gingen drie explosieven af bij de spelersbus van Borussia Dortmund. Bij de Siberische stad Krasnoyarsk zijn 118 vissers van een ijsschots gered... meldt het Russische persbureau Interfax... De vissers waren 250 meter van het vasteland afgedreven. Bijna 50 reddingswerkers kwamen in actie om ze ervan af te halen. IJsvissen is populair in Rusland. In het voorjaar komen de reddingsdiensten vaker in actie om vissers van een schots te halen. Het weer af en toe zon en meestal droog in het Zuidoosten blijft het overwegend bewolkt. Het is 10 tot 12 graden. Morgen wat zon en enkele buien, vooral later op de dag. Het wordt dan 10 of 11 graden. En dit was het. En het was voor... ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Zwaan bij de ANWB. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat Fiede tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer met ongeveer een kwartier extra reistijd. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Chak, chak, chak, chak, chak, -kahn. chak, -kahn. chak. op chak, -kahn. chak. -kahn. Rockie, rockie, chak, chak,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 Ja, Dolly, het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Goedemiddag. Zet de stoelen maar aan de kant. Zo, is dat. Lekker een mondje vol. Heerlijk, hè? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nieuwe <laughs> tijd van die vreemde dingen, denk ik, Nee, nee, nee, nee. de schakel kan en uh, I Feel for You aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Zandvoort, en goedemiddag. En leuk dat jullie er allemaal bij zijn. En wat gaan we in uur 2 allemaal doen, uh, Dolly? Ja, dat is een goeie. We hebben straks even een gesprekje met, uh, met Michel Vaas. Ja, voor het uh, Ruithuisplein. Ja. Uh, wat? Och, je, het is alweer drie uur. Ja. ja. Ja, ik ben even helemaal van slag. Even kijken. Dan hebben we ook natuurlijk om half vier de evenementenagenda. We zullen ongetwijfeld tussendoor Willem nog aan de telefoon krijgen... om ons uh, te updaten over de situatie op Circuit uh, Zandvoort. Heel goed. Hey, Heel kijk, goed. zonder park. En uh, uh, misschien nog een, een, een nieuwsberichtje. Een nieuwsberichtje er tussendoor. En nou. uh, veel muziek, uh, ja, jouw kennis. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Daar gaan we lekker mee door op de, deze inmiddels uh, zonnige zaterdagmiddag. Hier is Kovacs en ding. Look here, there's something to know.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 To attack a Maryland with me Nina to Ella Ella to Bessie Bessie to attack a Maryland with me I'm digging I'm digging it out I dig dig dig Digging it out was hem, de singer van Kovacs en Digging. Ja, volgende week gaat plaatsvinden in Zandvoort, Vintage et Zandvoort. Op het uh, parkeerterrein uh, De Zuid. En de warming-up, de demo daarvan, die uh, vindt vanmiddag plaats op het uh, Raadhuisplein. Nou, dat betekent dat CFM zo dadelijk even gaat schakelen met het uh, Raadhuisplein, met uh, Michel Vaas. We horen alles over Vintage et Zandvoort. Blijf daarvoor luisteren. En hier is Treunits Diggedex. En als de klok laat, de tijd is...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 Die doorgaat, doorgaat voor altijd, mocht ik heen gaan ergens, terug dan niet op mij. De, de sanger van Digidex Centre, niet om mij. Ja, het is uh, bijna kwart over drie. We gaan live schakelen met het uh, Raadhuisplein. Daar is uh, Willem, nee, Michel Vaas moet ik uh, zeggen. Hij is uh, de organisator van uh, Vintage at Standvoort. Goedemiddag, Michel. Goedemiddag, welkom uh, in de uitzending uh, bij CFM. Ja, jullie ja, zijn vandaag uh, op het uh, Raadhuisplein. En niet zomaar. Nee, volgende week uh, dan is het weer uh, groots uh, en gezellig uh, hier in Standvoort. Klopt. Dus wat gaat er gebeuren? En, uh, wij staan volgende week uh, vrijdag de, de 21e staan we allemaal weer uh, met, uh, met oldtimers, Volkswagen Altimers old natuurlijk, uh, op Keertrein Zuid. Dus dan gaat het, uh, gaat het feest weer beginnen. Ja, en uh, aan wat voor uh, auto's uh, moet ik dan denken, uh, of, uh, Michel? Dat uh, zijn uh, de, de, de Volkswagen bussen, de kevers, uh, um, de, de, de eerste type golfjes, de eerste type Audi's, de eerste, maakt het allemaal niet uit als het maar de eerste typen is. Die mogen er allemaal op komen, ja. Ja, ik heb begrepen dat ze luchtgekoeld of uh, watergekoeld ja, het, moeten zijn. Nou, het, het voornaamste is luchtgekoeld. Kijk, en als je naar de, naar de golf gaat, de type 1 golf, dat is sowieso watergekoeld. En die zijn ook nog toegestaan, maar daarna niet meer. Maar het voornaamste wat komt, is allemaal luchtgekoelde auto's. ja. Okay. Zeg maar, Michel, ik, ik, ik ja. ga er gewoon even vanuit, want dit jaar is jullie lustrum, hè? Vijfde jaar. Ja. Betekent dat dat het extra groot feest gaat worden bij jullie? Zijn er nog extra dingen omheen dan alleen het bekijken van de auto's en het kamperen daar? Nee, uh, er ja, zijn inderdaad meerdere dingen. We pakken het inderdaad wat luxere uit. Vorig jaar hadden we, mocht we gebruik maken van, uh, van het, het kleine huisje... wat voor het parkeerterrein zelf staat, met de wc ja. erop. Ja. Dit jaar hebben we een grotere en luxere wc uh, hebben we aangeschaft. Ja. We hebben een schminkdame, we hebben pannenkoeken, we hebben poffertjes. Oh. Er is koffie, er is thee, er is limonade, er is patat is aanwezig. Ja. Uh, we hebben een, een, een echte papier, die komt uh, de mensen scheren. Oh, eerlijk. Ja. Oh, einde. Nou, dan kom ik ook, hoor. Ja, ja het is nodig, hè, Donnie? Ja, is echt, nodig. het wordt weer tijd. Oh. Ik heb vorig jaar over moeten slaan, dus ja. ja oh, uh. Met dat rot weer. Ja, vorig jaar was een drama. Nou, wat erg, hè? Ja, we gaan natuurlijk wel hopen dat het dit jaar wat beter weer wordt. Maar ik had begrepen, gaat de kofferbakmarkt bij de vintage ook nog door? Ja, op zondag hebben we een grote uh, kofferbakverkoop. Leuk. En die, uh, die begint uh, vanaf... Uh, een uurtje of tien, ja. tot ook een uurtje of drie. En dan mag je met een willekeurige auto mag je een trein oprijden. Dan maakt je wat voor auto. Uh, Oké, okay, dus daar zijn andere bepalingen voor. Het is niet nee, alleen voor Volkswagen-bezitters, de kofferbak maar. Nee, nee, dan mag iedereen erop. Oké, okay, kijk eens aan. En, en uh, ja, welke, welke tijden kunnen de mensen terecht bij jullie? Zijn er openingstijden? Of zeg je van, nou, je kan gewoon komen wanneer het uitkomt? Of? Nee, we gaan Hoe gaat vrijdag het? om drie uur... Vrijdag uh, de 21.00 gaan we om drie uur open. Ja. Tenminste, dan, dan kunnen, komen de eerste bezoekers dan, zeg maar. Ja. En dan... Uh, dan nou ja, goed, dat volgt dan zelf in zelf in de vrijdagavond. Ja. En dan zaterdag zaterdagochtend, dan komen de, om een uurtje of acht, negen, komen de eerste stand. De standhouders, die komen het ja. raam opbouwen. En vanaf 10 uur is het open voor iedere bezoeker. Kijk, oké. Okay. Voor bezoekers is het allemaal gratis. Kom je met je luchtgekoelde auto, dus wel ja. een Volkswagen? Ja. Dan betaal je voor op de grasveldmeeting betaal je 5 euro. En dan mag je met je auto het terrein op. Oké. Okay. Michel, is er al een uh, voorinschrijving voor uh, deelname hieraan? Ja, nou, er is niet geen officiële voorinschrijving... maar uiteraard reserveren de mensen toch via uh, internet en, en, en uh, via Facebook... krijgen we heel veel uh, aanmeldingen krijgen we binnen. Dus nu voor de, de, de vrijdagavond hebben we al wel reserveringen. Ja. Dus het zijn de mensen, er, zoals wij het noemen, het zijn de slapers... en die blijven dan voor het hele weekend. Oké. Okay. En, en, daarom... en wat is jullie e-mailadres? Voor als er mensen zijn die uh, zeggen dat wil ik ook. Dat mag naar Vintage. At -media at miracle medianl vintage Vintage-at-mirkel-media.nl Zeg, en tot hoe laat zijn jullie uh, nog op het Raadhuisplein te bewonderen? Hier tot 4 uur. Dus dat is nog eventjes, hè? Dus als mensen nog even eventjes. een kijkje willen nemen... moeten ze ja. ras van ja. huis om uh, even bij jullie ja. langs te gaan. Sprengen, Paashaas is dan, uh, er ook, zag ik. Pasa's is ook aanwezig. <laughs> nee, mooi. Uh, dus als, als de mensen een flyertje willen hebben of een pootje van ja. het uh, Volkswagen evenement, kunnen ze hier ook op komen halen. Leuk. We hebben paarse eieren van de paashaas En je mag hem ook in elkaar slaan, die paashaas. Oh, dat meen je niet. Oh, wat zielig. Oh. Wat zielig. Michel, hoeveel auto's verwacht je eigenlijk uh, tijdens het uh, volgend weekend? Ja, dat, dat, dat weet je nooit van tevoren. Dat weet je echt niet. De laatste keer dat wij het uh, uh, twee jaar geleden op uh, camping Branding hadden gedaan... Uh, toen zaten we op het hoogste punt op de zaterdag rond de 300 auto's. Zo hé, hey. dat is heel wat. Dat hard. is heel veel, ja. Uh, toen zat het ook echt vol, vol. En ja. dit jaar hebben we ook reserveringen. Heb ik ook reserveringen nu uit België, Duitsland, Engeland. Zo, zo. Ja. Van heinde en verre. Ja, ja. Ja, wat leuk zeg. Wat leuk. Ja, het gaat druk worden. Ik voel het aan mijn water. Nou, en, en ja, we, we en gaan, gaan natuurlijk allemaal een, een schietgebedje doen voor prachtig weer. Dat hoop ik. Hè, zodat jullie lustrumjaar in ieder geval... wat dat betreft een, een gigantisch succes gaat worden. En de rest hebben jullie zelf in de hand. Maar dat kunnen we gerust aan jullie overlaten, want dat komt wel goed. Gezellig gaat, gezellig gaat het sowieso worden. Precies, die bedoelde ik. En, uh, en uh, dan trek je maar een dikke jas aan, maar gezellig ja, gaat Ja, zo als het maar droog blijft en dat die storm uh, niet op komt zetten, ja, juist, hè? Ja, ja, ja dat ja. is een belangrijke. Ja, ja. Iedereen is uh, volgend weekend van harte welkom. Parkeer terrein De Zuid. Ligt helemaal in, uh, in het zuiden van, uh, van Zandvoort, voor de mensen die het uh, nog niet weten. Ruimte genoeg daar, hè, Michel? voldoende ruimte, voldoende ruimte. Ja, geen enkel probleem. Op de fiets of met de auto, op de auto kun je gewoon uh, op het, uh, het parkeerterrein de zuid zelf parkeren. Ja. En nogmaals met een luchtgevoelde auto, betaal je betaalt 5 euro en dan uh, mag je meedoen met de grasveldmeeting. Ja, hartstikke mooi. En die, die kofferbakken uh, verkopen op zondag dat dan mensen een tientje en dan moet je even de aanwijzingen opvolgen van uh, degene die je gaat parkeren en dan. Uh, ja. Dan uh, is het de, de zondag voor, uh, voor de verkoop. Ja. En als er mensen zijn die mee willen doen met de kofferbakverkoop... kan dat ook via die website die, jullie net no die je net noemde? Of ja, gaat dat, dat kan, maar dat ja? hoeft ook niet. Je mag gewoon aanrijden. Oh, is gewoon uh, vrij ja, aanrijden. Oh, oké. Okay. Ja, als mensen een tientje betalen, dan kunnen ze de trein oprijden. En Top. Klaar. We, hebben nou. geen pin, we hebben geen pin. pinautomaat, dus wel allemaal contant betalen. Ja, oké. Okay, Zo ja. Nou, Luc zijn we nog niet. <laughs> Heel mooi. Nou, het gaat een mooi weekend worden volgend weekend, uh, Michel. We, we gaan, gaan er we gewoon vanuit. Daar gaan we zeker vanuit. En de vooruitzichten heb... zijn goed dus. Ja, jullie hebben ja. een hele organisatie. Hoeveel uh, mensen zitten bij jullie in de organisatie? Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, of 7. Dat bedoel ik. Voor één weekend. En... Zoveel mensen. Ja. Ja, 7 man. En dan, ik denk, een kleine 15 à 20 vrijwilligers. Ja. Zo. Zo, dat is een uh, best team. Ja, je hebt het wel nodig. Als ja. je al... Als je al uh... Stel dat je bij de poort staat. Uh, ja. Dan staan er twee, drie mensen dan bij de poort. Uh, de koekjes ja. uit te delen. En, ja. en de tasjes uit te delen. Ja. Uh, de een zat af te rekenen. En dan heb ja. je zeker als er, als er vijf, zes auto's tegelijkertijd aankomen. Ja. Heb je dus al twee, drie man nodig om de auto's uh, aanwijzing te geven waar ja. ze te parkeren. Ja, ja, ja. En je dan heb je hebt dan echt uh, al mensen nodig. Ja, ja, dat snap ik. ja. Heb je ja. voldoende helpers uh, trouwens, Michel? Ja, ja. We hebben. Kijk, sowieso uh, uit de Volkswagen. Nou goed, wij draaien, uh, mevrouw en ik die draaien al aan van het jaren mee in Volkswagenwereld. Ja. En uh, er zijn ook zoveel mensen vanuit uh, andere delen van het land die zeggen... joh, weet je, wij komen gewoon lekker vroeg en dan helpen jullie. Ah, ja. wat leuk. Er zijn zoveel mensen die helpen. Ja, ah, geweldig. En zo ah, hoort het ook eigenlijk, hè? Ja. Het is geweldig. Ja. De Volkswagenwereld is echt geweldig, ja. Nou, mooi, uh, Michel. <laughs> Nog even voor de luisteraars. Van wanneer tot wanneer is het en waar? 21 april tot en met 23 april, parkeerterrein De Zuid in Zandvoort. Oké, okay, dankjewel en een heel fijn weekend. En veel plezier nog. Ja. Dankjewel. Uh, veel plezier nog Dag tot Michel. aan uh, vier uur op het uh, Raadhuisplein. Kan je alvast een klein beetje in de stemming komen. Dus ga nog even naar het Raadhuisplein hier in het uh, centrum van Zoonvoort. En hier zijn de mesonets.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 You well and No mama you never said tear Cause you said things here no, and to here no, no, And you no, no. give the youth love beyond compare yeah. You find the school fee and the bus fare Mmm, yeah. are yeah. the pops disappear In a wrong bar can't find him nowhere Steadily your workflow, everything you know So you're know, not stop, no time, no time for your dear Now she got a six-year-old Trying to keep him warm Trying to keep all the gold When he looks in her eyes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 Ja, je hebt er waarschijnlijk uh, niks van door, uh, Dolly. Maar ik ben al een klein beetje bezig met de kwalificatie van de Formule 1. Dadelijk om uh, 5 uur. Ja, de race uh, in uh, Baggerij morgen. En uiteraard houden we Max Verstappen voor je in de gaten. Ik kan, uh, net, uh, ik kan vertellen dat net de derde vrije training ten einde is. En wie heeft de snelste tijd gereden? Het zal Max toch niet Max wezen. Max Verstappen. Oh, jawel. Zal vlak voor Lewis Hamilton. Oh, tijd nummer kneldig. één. Maar ja, oh, dat is echt? nog maar een training, hè. Dus, uh, nou ja, goed. Uh, maar het zegt toch iets. Of je op de eerste of op de laatste plaats staat, of iets ertussenin. Ik bedoel, uh, het het jeetje. zegt toch iets over ja, de auto. Ik zeggen, jawel, het jawel. Ja, wat wou zeggen? het Het is uh, bijna half vier, we gaan hem doen, de evenementagenda. Ja, en dan uh, beginnen we uh, zoals al een paar keer... en toch ga ik hem nog even melden met de tentoonstelling This is China. Uh, de Galerie Kunstbroeders Chinese Contemporary Art... is het kunstplatform van Schipper Die zijn liefde voor kunst in het algemeen en Chinese kunst... in het bijzonder graag met u deelt... tijdens de tentoonstelling in het Zandvoortsmuseum. Van 24 maart tot en met 7 mei 2017 te bezichtigen... En uh, we hadden het er net al over... Hè? het Vintage het Zandvoort... 21 tot en met 23 april 2017 in Zandvoort. En uh, alle Volkswagen-fanaten tot MK1... zijn van harte welkom op het, op het parkeerterrein De Zuid in Zandvoort. En... Eens uh, even kijken. De kofferbakmarkt. En we hebben het al gehoord. Hè? Veel eten, drinken, veel gezelligheid. En uh, van alles te doen... Hopen op mooi weer natuurlijk. Dan vandaag en 16 april op circuit Zandvoort. De, trad zijn de traditionele paasraces. Het evenement vormt het startpunt van het nieuwe race seizoen... voor verschillende raceklassen uit de Benelux. En ook voor deze editie mag het publiek weer van een gevarieerd programma genieten... met stoere GT's, snelle tourwagens en zelfs 1000 pk sterke racetrucs. Ja, die gaan zo nou, dadelijk weer beginnen daar. Ja, zeker, zeker. Uh, de kaartjes waren in de voorverkoop 25 euro, daar is het nu natuurlijk een klein beetje laat voor. Maar ze zijn per dag nog verkrijgbaar, de duinkaarten, althans voor 15 euro per dag. En uh, wat krijgt u daarvoor te zien? De Porsche Club Racing, Dutch Truck Racing en de Super Tour Wagen Cup. Dan gaan we naar 23 april, want dan is het culinair rondje strand.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 om in één middag dus acht zaken te bezoeken. En dat kan voor verrassingen zorgen... en u komt wellicht in een gelegenheid waar u nog niet eerder was geweest. Informatie over de prijs en deelnemers gaat nog volgen. Dan ook op 23 april om drie uur... is er weer een prachtig classic concert in de kerk. Het is dit keer een piano en klarinet recital. In 2017 viert duo Heemsbergen en Van Jaarsveld haar tienjarig jubileum. En als bekroning op deze bijzondere samenwerking hebben Nicole en Angelique een CD uitgebracht met werken van Johannes Brahms, Francis Poulenc en Gérald Vinzique. In deze muziek en in de samenwerking tussen Angelique en Nicole staan muzikaal samenspel en een gelijkwaardige rol voor piano en klarinet centraal. Dus 23 april, aanvang 3 uur, de kerk is open om half 3. en entree is 5 euro en we hebben het dan natuurlijk over de kerk... aan de poststraat nummer 1 bij het Kerkplein. Dan, uh, tweede paasdag kunt u genieten op 17 april... van stinsenplanten in Thijseshof. Stinsenplanten zijn een bijzondere groep verwilderde sierplanten... Tussen 11 en 4 uur zijn er elk uur rondleidingen... onder begeleiding van natuurgidsen van het IVN. Tevens zijn er voor kinderen speurtochten door de tuin... en in het instructielokaal is een tentoonstelling ingericht... met allerlei bijzonderheden over de voorjaarsbloemen. Scholieren van het Sterrencollege Haarlem geven workshop voor kleuters... waarin zij bloembolletjes planten en fantasierijk inpakken voor u thuis. U kunt ook rondkijken bij de stands met antiquaries. Antiquarische plantenboeken. Bol- en knolgewassen wilde planten zoeken aan zich kaarten. Of een kijkje nemen in een herbarium met zeldzame wilde en stinsenplanten. De toegang en de deelname aan de activiteiten zijn gratis. En het Thijsershof bevindt zich aan de Mollaan 2 in Bloemendaal. En uh, informatie kunt u krijgen bij Berna van Baarse, Telefoonnummer 06-246-246-222. Of kijkt u even op www.ivn.nl. En uh, zover de agenda. Nou, daar is weer heel wat te doen uh, de komende Echt, dagen, Dolly. He? Zo nou. hè. Wil je de evenement op je gemak nalezen? Dat kan uiteraard ook weer uh, via de CFM-app. Download hem nu mocht je hem nog niet hebben... in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoorts... en download hem op je telefoon of tablet.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 Disco klassieker op de zaterdagmiddag bij CFM. de windjammer en tassing en turning. Je weet het toch, dolly? Je moet niet alles tegen mij vertellen. De klon, man. Ja, ja, ja. ja. Wat, ah, ja wat, niemand weet het Wat, wat dus, ga jij niemand, dan doen? Wat ga jij, niemand, jij dan doen? Niemand snapt waar we het over hebben. Nee, reden. nee. Je wilt ook niet vertellen ook, hè? Oh, wel hoor. Oh, jawel, nou, wat, jawel. Dan, wat dan? Nou, wat dan? Ja, we hadden natuurlijk gisteren dat geweldige live concert van uh, Rapalje. Ja. En ja, het mag natuurlijk uh, duidelijk zijn dat ik die gasten helemaal geweldig vind en de muziek nog meer. En die hebben natuurlijk 24 en 25 juni een zomer en daar gaat deze dame natuurlijk naartoe, twee ja, dagen. Dus... Alleen was het heel moeilijk om uh, ja, een, een slaapgelegenheid te vinden in, uh, in Groningen. Want daar is het. Hè. Zoals jij altijd zegt, er gaat niets boven Groningen. Er is ook niks. Maar... Uh, uh, uh, ik ben dus op zoek naar een, naar een slaapgelegenheid. En ik vertel jou nou net, en dan moet jij weer vreselijk lachen... dat ja, er tuurlijk. niets was, er was geen kamer te krijgen... Nee. dus dat ik nu gekozen heb voor een Pipowagen. wagen. Een oh, van daar, ja, ja, ja. Nou, het past wel bij, hoor. Ja, oh, nou, leuk, dat. Dankjewel, nou, dankjewel, hoor. Ja, dat, hoor ja. dat, dat gaat een leuk weekend worden ja, daar mama in ja. En even de zeehonden, de groeten doen, in pietenburen. Nou, wat wil je nou oeh, oeh. nog meer, hè, ze dadelijk gaan we schakelen naar Willem van Dezen op het circuitpark The De paas races en de truck races die ze dadelijk daar plaats gaan vinden. I promise that I'll hold you when it's cold out. And lose our winter coats in the spring. Cause lately I was thinking I never told you. That every time I see you my heart sing. Cause we lived out the carnival in song.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 Willem, niet afleiden? Hè? Afleiden? Of, afleiden. Je ja, ja je, bent, je bent hem aan het afleiden, of is hij er nog niet? Is ja, hij er nog ja, niet? Ja, ja, hij is er oh, hij is wel. Race Radio, Report. Dan gaan we gewoon schakelen... met Willem van Dinsen. <laughs> Ja, Jawel, de laatste keer voor vandaag wat betreft de Paasraces, Willem. Want we hebben net de Supercar Challenge gehad. Ja, dat klopt. Uh, daar hebben we zojuist uh, ongeveer een minuutje of tien geleden de finish van gehad. Leuke race in die uh, Dutch Supercar Challenge. Uh, uiteindelijk toch een uh, winnaar. Dat is wel de bedoeling uh, van uh, reizen natuurlijk. En dat was de equipe uh, Mark van der A met uh, zijn co equipier Peter van Zoelen. Die een uh, BMW M4 Silhouette. En die wist als eerst uh, de finishvlag te passeren. Tweede best... Uh, Even kijken hoor. Uh, dat werd uh, Rogier, uh, nee, Rogier Kruwels, uh, die werd derde. En tweede werd de equipe uh, van JR Motorsport, uh, Wartsluis en Bas Geithen. die rijden ook in een uh, BMW 4 M4 uh, Silhouette. Degene op de derde plaats, uh, Rogier Kruwels, uh, die is onderweg uh, met een Porsche 991. En is de uitslag uh, van de Supercup uh, gaan we zo dadelijk hier nog... Uh, Drukkerrace krijgen. Maar dat uh, vergt nogal wat uh, tijd met het afsluiten en het uh, extra veilig maken van de baan. Uh, dus uh, daar gaan we op wachten. Of dat nog in de uitzending gaat lukken, uh, dat betwijfel ik. Vandaar dat we uh, dit als uh, laatste uh, dan maar aanhouden volgend dag. Ja, en dan uh, gaat er uh, 1000 pk het uh, asfalt uh, op, uh, Willem. Nou hebben we een nieuw asfalt uh, natuurlijk op het circuitpark Zandvoort. Is dat uh, tegen 1000 pk opgewassen? Ja, zeker wel hoor. Ze hebben al uh, trainingen gehad en dergelijke. En dat asfalt. Uh, dat is wel uh, ergens tegen. Ze leggen wel wat uh, rubber en olie neer op die baan. Maar goed, een uh, bui regen. En de baan wordt weer uh, schoongespoeld. Dus dat is uh, geen probleem. Oké, okay, ja, want de, de truckracers op het circuit, nou weet ik dat. Daar zijn heel wat fans van, van die uh, truckracers. Zie je dat ook aan de belangstelling vandaag? Nou, dat valt vandaag toch uh, enigszins tegen. Ik uh, kan me er wat bij voorstellen, want het is zeker een pretje... om op een uh, duintop te uh, gaan zitten met deze temperatuur... en die koude wind uh, die op je kop wijdt. Oké, okay, nou ja, ik hoorde Gerard uh, Piri uh, gisteren zeggen... van ik ga lekker uh, op een duintopje zitten morgen, maar... Hmm. Ah ja. die zal het wel koud hebben op dit moment. Ja, die hoeft in ieder geval niet uh, bang te zijn dat ze haar uh, door uh, elkaar waait. Nee, dat is waar. Daar hoeft hij sowieso niet bang voor te zijn. Dus, uh, nee. Uh, nee. <laughs> Oké, okay, ja, en uh, dan het uh, programma van, uh, van morgen. Wat gaat er uh, morgen allemaal gebeuren? Ja, morgen, zondag uh, 16 april. Nou, we beginnen voor het circuit uh, iets wat laat, uh, zal ik maar zeggen. 10 uur morgenochtend, uh, dan wordt het begonnen met de Porsche... Uh, Amateur Cup weer. Daarna krijgen we de STWC. En dan krijgen we morgen om kwart voor twaalf. Krijgen we al een uh, truckrace. De trucks uh, die dit weekend uh, drie racen rijden. Straks, daar ook. We dus zijn uh, morgen om uh, kwart voor twaalf. En ze eindigen morgen de dag om uh, tien over half vijf uh, met de Open Race. Daartussen zit dan nog een uh, de tweede race voor de Porsches en de Supercar Challenge die gaat om kwart over twee tot kwart over drie. Ook nog een race rijden. Oké, okay, morgen dus ook weer heel veel spektakel op het uh, Circuit Zandvoort. Geen Circuit Park Zandvoort meer, maar ja, Circuit Zandvoort. In slikken, maar ja. ja, ja, ja, ja, te <laughs> erg is dat hè? Ja. Dat is even winnen. Wie heeft dat verzonnen? <laughs> Nou. Nou, wie het verzoenen heeft, weet ik niet. Maar uh, ja, ze hebben ook een nieuw logo en het ziet er mooi uit. Er wordt sowieso hard gewerkt aan het circuit natuurlijk. Uh, nieuw asfalt, het mediacentrum, uh, dat wordt ook verbouwd. Uh, daar konden we nog niet in terecht. Maar uh, ik denk over enkele weken uh, met een volgend evenement... dat dat uh, ook weer helemaal uh, beschikbaar is. Nou hebben we dus een uh, nieuwe directeur uh, op het uh, circuit. En die komt van een uh, pretpark, volgens mij. Ja. Ja. En nou is dat park is juist uh, verwijderd uh, bij het circuit. Ja, Was hij, hij teleurgesteld is. of niet? Nee, ik weet niet of hij daarin uh, teleurgesteld <laughs> is. Maar goed, hij is ook hard aan het werk om het uh, circuit Zandvoort uh, nog uh, beter en uh, uitgebreider op de kaart te zetten. En uh, volop uh, actief om uh, toch zoveel mogelijk uh, activiteiten uh, te organiseren op het circuit. En daarmee ook uh, zoveel mogelijk mensen richting Zandvoort te halen. Oké, okay, nou dankjewel uh, Willem voor je bijdrage vandaag. En nog uh, heel veel plezier daar. Tijdens de truckraces is altijd een geweldig spektakel om te zien. En morgen dan uiteraard weer een verslag op de radio... vanaf twee uur bij Andor zandbergen zandvoort op zondag. Fijne zaterdag verder. Dag Willem. Bye-bye. Oh, okay. Hoi, hoi. hoi.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 En deze single van Bruna Mars is ook niet weg te krijgen uit de Euro Breakdown. De hitlijst van de CFM, die elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 hoort. Gepresteerd door collega Maurice Mulder. Jawel, Bruna Mars zoveel hits al gescoord. En ook, dit is alweer een hit die hij die alweer een hele tijd heeft. En dat gaat werkelijk nooit vervelen: door de 24K. Trouwens, dat met is... alle muziek hè, van Bruno Mars. Ja, ja, ja, dat gaat maar door, joh. Man, dat, gaat maar door, ja. dat gaat maar ja. door. Ja. En wij gaan ook maar door, zodra ik het derde uur. Maar we hebben nog even wat kort nieuws voor je. Ja, hebben we. Ja, want op het strand tussen Bloemendaal en Zandvoort. is afgelopen week een bruinvis aangespoeld op het strand. Het dier spartelde nog en een vrouw heeft het dier ontdekt. En zij belde het noodnummer van SOS Dolfijn, maar helaas kwam de hulp te laat. Een paar omstanders hielpen het dier voorzichtig uit de branding te verplaatsen. En intussen werd het EHBZ-netwerk gealarmeerd. En zowel het EHBZ-team uit Noordwijk als de reddingsbrigade Bloemendaal kwamen ter plaatse. Maar ze konden niet voorkomen dat de vrouwtjesbruinvis korte tijd na de fonds op het strand was overleden. Het dier gaat voor onderzoek naar de Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde. En sectie gaat hopelijk uitwijzen waardoor het dier is gestrand. De vrouwtjesbruinvis had in elk geval zichtbaar een aantal verwondingen... en was zo'n anderhalve meter groot, maar wel vermagerd. Dan een, bericht, een politiebericht. De politie heeft afgelopen dinsdag een 29-jarige man uit Zandvoort... en een 43-jarige man uit Heerlen aangehouden... op verdenking van insluiting in vakantiehuisjes bij Centerparks aan de Vonderlaan. Opvallend is dat het duo de insluiting niet gezamenlijk heeft gepleegd. Want rond twee uur werd de 43-jarige Limburger in de kraag gevat door de politie. Agenten kwamen de man op het spoor na een melding dat een onbekende man in een van de huisjes was binnengegaan. Doordat de melder een goed signalement doorgaf, kon de politie de insluiper bij de ingang van het park in de boeien slaan. Op het politiebureau kwamen agenten erachter... dat de verdachte ook nog meer dan 650 dagen gevangenisstraf uit moest zitten. Zo hé. Ja, dus dat was nummer één. Maar diezelfde dag, omstreeks half twaalf s'avonds, was het weer raak. Maar nu werd een zandvoorter betrapt. Opnieuw kreeg de politie dankzij een oplettende getuige de man snel in de smiezen.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 Beide verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Tot zover het nieuws in het kort bij CFM. Uiteraard ook weer na te lezen op de ZFM-Sofort-app, dus download hem nu. Zodat ik het derde uur met de gast Marco Temes. traveling with me